Radio Kootwijk in de gemeente Apeldoorn woedt een grote bos- en heidebrand van gedrookwolken te zien. Korpsen uit de hele regio helpen met blussen, maar ze hebben last van de wind. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend op de hei en sloeg over naar de bomen. Er staat een omvangrijk gebied in brand. De monumentale zendtoren van Radio Kootwijk, die ook in het gebied staat, loopt volgens Staatsbosbeheer nog geen risico.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 Bomverkenners van de Friese politie onderzoeken een mogelijk explosief... ...dat in het water van de Westersingel in Leeuwarden drijft. De explosieve opruimingsdienst is onderweg. Volgens de politie hoeven woningen in de omgeving van de Westersingel nog niet ontruimd te worden. Er wordt rekening mee gehouden dat er sprake is van een uit de hand gelopen 1 april grap. Het weer vanmiddag is het op veel plaatsen bewolkt. In het zuiden schijnt afroede zon. In het noorden kan soms een beetje regen vallen. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 10... En morgen verandert er niet veel. Dit, was het... Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden 2 kilometer voor 1 brugge 4. Tussen Diemen en Knopendwatergasmeer staat 2 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Amersfoort. Daar staat tussen Schellingwoude en Diemen 4 kilometer de is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 You for so many days Now I'm feeling you're enough and I'm gonna ask you De muziek uit de jaren 80, Zo aan het begin van een nieuwe aflevering van zondag In Kennermeland bij CFM Je hoorde Phil Fern en Galaxy en Dancing Tides Je blijft op de hoogte Zondag in Kermeland. Het is even na twee uur een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van Zondag in Kermeland bij CFM. Een zonnige zondagmiddag en een zonnige man tegenover mij, Albert Jan. Goedemiddag. Nou, Robert, ik, ik bloos nou alweer. Goedemiddag, luisteraars. Ja, en Rob, ook welkom. Uh, live drie uur lang vanaf het gasthuisplein. Zon overgroten gasthuisplein. Het is lekker fris buiten en het gedicht van de dag zal erop aansluiten. Wat gaan we vandaag allemaal doen op deze mooie zondag? Uiteraard rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Want wellicht zit er een evenement bij waarvan u zegt, daar wil ik heen. Om half 3 hebben we het weerbericht. En uh, zoals uh, we gisteren al konden horen van uh, onze vaste weerman Lex van der Hoorn. Belooft dat uh, ja, niet veel goeds voor de komende week. Het kon wel eens gaan uh, vriezen s'nachts. Het is toch wat. Uh, rond de klok van half 5, het dier van de week. En uh, die luistert naar de naam Uckie. Het gedicht van de dag, het motto daarvan is de lanen in, de paden op. Uh, we hebben natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. We zullen de voetbal voor u volgen de in de eredivisie. De uitslagen en de tussenstanden uiteraard. Uh, en in het laatste uur gaan we natuurlijk even vooruitkijken op de paasraces. Die volgende week uh, weer van start zullen gaan. Zoals gebruikelijk. Als start van het race seizoen hier op het Zandvoortse circuit. Voor de rest nog ander sporten nieuws. Maar daarover later meer. Allereerst veel muziek. Uiteraard drie uur lang zondag in Kennemaland. radio in het zand. Dit is them well, I don't know the mean of finding yourself stuck out on a ledge With the jagged edge I'm telling you that it's never that bad. Take it all but you're at I'm laid out on the floor, and you're not sure you can take this anymore. So just give Kelnerloss. Kelnerloss. Yeah, yeah, yeah. Je blijft op de hoogte. Baby. Als je naar buiten kijkt, dan moeten we dit soort muziek wel draaien vandaag. Op de Sanfox Radio natuurlijk. Johan de I Got Rio, gezongen door Peter Allen. Dames en het kwart over twee. Nogmaals een goedemiddag en welkom bij zondag in Kennemerland met wat berichten. Gaat het over de windmolens, Albert Jan? Ook, ook. ook, ook. Ja, twee korte berichtjes even uit uh, Zandvoort. Allereerst even het parkeren in Zandvoort Noord en Park Duinwijk is uitgesteld. De invoering van het nieuwe parkeerbeleid in de Zandvoortse wijk en Park Duinwijk en Oud Noord op 1 april is uitgesteld. Dit opdat er te veel weerstand is bij de bewoners. Dit kwam uit een bewonersbijeenkomst die de gemeente afgelopen woensdag organiseerde. Hier waren ook verschillende raadsleden aanwezig. De gemeente wil eerst met bewoners en raadsleden om de tafel voor het beleid wordt ingevoerd. Er zouden namelijk knelpunten zitten in het beleid en veel bewoners kunnen zich daar niet in vinden. Zo willen bewoners dat er op bepaalde plekken meer parkeerplaatsen komen... en dat op andere plaatsen gebruik gemaakt moet worden van een parkeerschijf. De gemeente hoopt dit rond de tafelgesprek binnen een maand kan plaatsvinden. En daarna zou worden bezien wanneer het parkeerbeleid... waarbij bewoners in hun wijk gebruik moeten maken van een vergunning, wel ingaan. Bewoners ontvangen nog een brief... Van... Waarin de gemeente de uitstel van het parkeerbeleid uitstelt En ik heb altijd gedacht dat het een 1 april grap was van de gemeente dat is wel een hele slechte. Nou, nou inderdaad. <laughs> en uh, ja, het windmolenpark houdt de gemoederen ook uh, uh, goed bezig... want er zijn inmiddels 700 bezwaren tegen het windmolenpark... voor de kust van Zandvoort en Noordwijk. Meer dan 7000 personen in Zandvoort, Bloemendaal en Noordwijk... hebben bezwaar gemaakt tegen de komst van windmolenpark genaamd Q10... dat voor de kust van Zandvoort en Noordwijk komt. De drie gemeentes hebben samen de Amsterdamse advocaat Maarten Kemp in de arm genomen... Uh, uh, morgen zal Kemp de bezwaren indienen. Wie dan nog bezwaar wil maken tegen het windbonenpark moet het individueel doen. En dat kan slechts tot nog tot 2 april. Dus al 700 bezwaren. Ik vind het ja. veel. Ja, Nou ja. Goed, uh... Volgens mij is bijna iedereen tegen. Dus dan is ja. 700 niet zo veel natuurlijk. Nee. Maar goed, dus, in ieder geval, dus, ze hebben een weerstand kenbaar gemaakt. Maar je kan nog uh, bezwaar aantekenen. Wel individueel, maar het kan nog wel. Ja, voor 2 april. Dus moet je, zou het zou je vandaag moeten doen. Voor 2 april. Nou, oké. Okay. Kijk, Kijk ook nog even op de website van de, Zandvoort, van de uh, gemeente Zandvoort. Misschien kan het daar ook nog op. Oké, okay, www.zandvoort.nl voor meer informatie hierover. Door met de zonnige muziek op deze zonnige zondagmiddag. Allemaal zitten. Hier is een One Night Affair van Spargo. It's a one night affair. Can you feel it? Is it love that we share? Can you feel it? It's a one out of bed. Can you feel it? Is it love that we share? Can you feel? You say yes I say no What am I supposed to do? You say do And I say don't It's a game but just that Het zal wel KPN zijn dan hè? Verkeerd verbonden Dat ben, ben ik wel zeker ja, Naar mijn rekening <laughs> Jorden, Akda, Enemunnik en verkeerd verbonden We gaan eens even kijken naar de Eredivisie Vrijdag gestart met de wedstrijd FC Utrecht tegen Excelsior Eindstand van die wedstrijd 3 tegen 2 Gisteren werden een viertal wedstrijden gespeeld Waar onder FC Groningen tegen SC Heerenveen Eindstand Albert Jan 1 tegen 3 want het is SV Heerenveen voor de tweede keer dit seizoen gelukt de derby van het Noorden te winnen. De Friesen versloegen FC Groningen in de Euroborg met 1 tegen 3. De eerste helft was het tweemaal Dost en Tadic voor FC Groningen scoorde maal tegen. Dus er was de stand al 2-1. En Groningen ging in de tweede helft ijverig op zoek naar de gelijkmaker. Maar wist niet gro geen grote mogelijkheden te creëren. David Texera had 10 minuten voor tijd de 2-2 op zijn schoen... ...maar zijn inzet werd op de doellijn gekeerd door Elm. In de 85ste minuut beslist de Heerenveen de wedstrijd. Elm schoot keihard raak 3-1 of 1-3, wat je wil. Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar FC Twente tegen Roda J.C. Ook gisteren gespeeld. Eindstand 2-0. Een mooie winst voor FC Twente. Dan PSV tegen VVV Velo. Eindstand 2-0. Feyenoord tegen Nac Breda. Tenslotte de laatste wedstrijd die gisteren gespeeld werd. 3 tegen 1. Ja, en Feyenoord heeft gisteravond het 75-jarige jubileum van de Kuip opgeluisterd. met de derde overwinning op rij. De Rotterdamse outsider in de titelrace versloeg laagvlieger Nak Breda met 3-1. Voor de thuisploeg kwamen Otman Bakal, Ruben Schankum en Sekou Cizé tot scoren. Voor Nak Breda, dat in de eredivisie nog nooit van Feyenoord won in de Kuip, trof met Bayram 1-1 doel. De eindstand was al bij rust bereikt. En dan gaan we naar de, de wedstrijden van vandaag. Eén wedstrijd inmiddels gespeeld: NRC tegen D. De... Het Graafschap, eindstand van die wedstrijd 2 tegen 0. dadelijk om half 3 gaan een tweetal wedstrijden starten Albert-Jan. Ajax tegen Heracles Almelo en RKC Waalwijk tegen ADO Den Haag. En om half 5 hebben we dan nog Vitesse tegen AZ. Dat wat betreft de eredivisie. dadelijk gaan we kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Eerst Third World, hier is Now That We Found Love. Six, six, six. De Sofords Radio, je hoorde, now that we found love. Even half drie, tijd voor het weerbericht. Zie het weerbericht. En we zijn natuurlijk benieuwd wat we de komende dagen kunnen gaan verwachten. Albert-Jan, ja, nou ja. raadt het. Nou, op deze 1 april schijnt geregeld de zon. En daar is geen, uh, geen grapje bij, hè? Nee, nee. Maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft overal in de regio droog en er waait een matige noordwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. En dat is vrij koud voor begin april. Want normaal is het een graad of 13. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Bij een meest matige westelijke wind daalt de temperatuur naar een graad of 3, 4. Morgen zijn er wolkenvelden, maar af en toe schijnt ook de zon. Het blijft droog en er waait een meest matige west tot zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden en wellicht hier en daar in het binnenland naar 10 graden. Dinsdag overheerst de bewolking en er vallen enkele buien. En deze buien kunnen een winters karakter hebben. Ofwel, deze buien kunnen gepaard gaan met hagel en smeltende sneeuw. nee ja, Lex van Noord zei het gisteren al. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en als het niet uit die hoek komt dan word je niet blij. En is matig en vrij krachtig over land. En krachtig aan zee en de temperatuur wordt niet meer veel hoger dan een graad over zeven en het is gewoon vijf graden te koud voor de tijd van het jaar. Woensdag vallen er nog enkele buien en deze buien kunnen nog altijd winters van karakter zijn. Donderdag blijft het droog en schijnt geregeld de zon en vrijdag kunnen weer enkele buien vallen. De temperatuur waait woensdag van en donderdag matig tot krachtig uit het noorden tot noordoosten en vrijdag uit het zuidwesten. En de temperatuur stijgt woensdag naar 7 of 8 graden, donderdag naar 8 of 9 graden en goede vrijdag, ja u raadt het al, naar maximaal 10 graden. Ook de nachten verlopen koud in alle drie de nachten. Temperaturen rond of iets? Onder het vriespunt. Oké, okay, dus ook een uh, koude Pasen gaan we het Een frisse, fris Pasen? Een en, fris Pasen. En, uh, Wie weet, moeten we nog krabben van de week? Oh nee, hè? Nee, nee, nee, nee. nee Jazeker. Nee, ja. Jo, het is april hoor. Ja, ja, maar april doet toch wat hij wil. Ja, dat is waar. Nou, volgende week horen we op zaterdagmiddag tussen 2 tussen en 3 uur. Om precies te zijn om half drie het ja. weer te Met uh, Lex van Oris, toch tussen 2 en 3 uur. Hè? Dan uh, lieg ja, ik niet. Nee, dan heb ik ook goed. <laughs> dat was het film. Zie je het dan En hier is Pieter Fox.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 Ik heb 20 Kinder, mijn vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch niet rauszugehen.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 Je hebt yeah. Ik brauch niet rauszugehen. Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben Hab tauge Ohren, weißen Bart und in im Garten. Meine hundert enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Je blijft op de hoogte. Zondag in Cannibaland. Yeah, yeah, yeah, yeah. Je blijft op de hoogte. rasje in en dan deze muziek op de achtergrond. Wat wil je nog meer? Ja, in ieder geval bommuts op en dat soort dingen. <laughs> maar goed, toch wel lekker denk ik, zo in de zon een beetje uit de wind. Dan is het het beste uit te houden. Chris Ria en Josephine, afkomstig van de LP Road to Hell. Nou, het is tien over half drie geweest bij Zondag in Kermeland. We hebben weer wat korte berichten ja, voor je. Hey, ben je morgen nog toch door de Haltestraat gereden? Uh, nee. Nou, ik dus wel, redelijk vroeg moet ik wel bekennen hoor. Maar ik kwam geen auto's tegen, ik kwam helemaal niks tegen. Het was al afgesloten. En toen ik tegen de tijd bij het Raadhuisplein kwam, ik zag drie van die van die luchtkastelen, die rode luchten of zo van daar mag je niet langs. Maar ik had inmiddels ook wel geconstateerd dat de nodige middenstanders nog dicht waren. Dus ik, zou, ik hoop dat het vanmiddag weer een beetje aantrekt. En trouwens, wist je dat de afgelopen vrijdag een koopavond was? Uh, geen idee, nee. nee. Vorig jaar was het zo'n grandioos succes. En ik heb nou met ondernemers gesproken, nou er was uh, bijna niks te doen. Ze dus kon kanonnen afschieten. Ik heb er ook weinig over gehoord. Dus dus het heeft vast iets te maken met de promotie die je daarvoor moet gaan maken. Maar ja, wie ben ik? Echt? Nee. Goed, uh, nog twee berichtjes uh, uh, voor u. Allereerst, de Raad van State wijst eis voor bouwstop af. Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan Louis Davids Carré. heeft een aantal omwonenden bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State... een voorlopige voorziening aangevraagd. Deze voorlopige voorziening zou, indien toegewezen, een bouwstop in het LDC kunnen betekenen. De voorzitter van de Raad van State wees... Echter de voorlopige voorziening af. Waardoor er weer vrolijk verder gebouwd kan gaan worden. En uh, luisteraars van de ZFM aanstaan en geïnteresseerden in de politiek. Aanstaande 3 april, dat is, even kijken, dat is dinsdag. Uh, dan is er weer een ronde tafelbijeenkomst en die gaat over handhaving. Wat moet de gemeente doen en wat vindt u? Op dinsdag 3 april 2012 om kwart over negen is er een ronde tafelbijeenkomst in het raadhuis. Op de agenda staat handhaving, parkeren, geluid, sluitingstijden, vuilnis, bouwen, honden. Zomaar wat onderwerpen die met als thema handhaving in, in verband zijn te brengen. Wat mag van de gemeente verwacht worden? Wat hebben we ervoor over? Wat heeft prioriteit? Is de burger ook verantwoordelijk? Zijn er misschien te veel regels? Wat vindt u? U wordt van harte uitgenodigd om over dit onderwerp aan een ronde tafel mee te praten. Aanstaande dinsdag 3 april kwart over negen. Dus geïnteresseerden hierin. Ik zou niet schromen en ik zou erheen gaan en de uitnodiging aannemen. Aankomende dinsdag dus. Ja, om kwart over negen. Gaan we nog even naar de Eredivisie kijken, Albert-Jan. De okay. wedstrijden die om half drie gestoord start zijn. Een tweetal wedstrijden. In beide wedstrijden is nog niet gescoord Ajax, Heracles, Almelo en RKC Waalwijk. Ado Den Haag. Daar hebben we het dan over. Mag ik nog wat zeggen? Ja, natuurlijk. Ik steek keurig mijn vinger op. Binnenkort kunnen ze dat allemaal zien hè, als ik mijn vinger opsteek. Want uh, wellicht dat we in mei ongeveer. Dan hoop ik. Zou dat doorgaan? Je hebt eigenlijk... Geen idee. Ik er ja, geen vast. uitspraak uh, over ja. te doen. Ik, ik, ik hoop op mij dat hier dan webcams hangen. Dan kan u zien dat ik keurig mijn vingertje opsteek. En dat erop zegt dat ik nog wat mag zeggen. Want wilt u dit jaar nog op vakantie en met de kinderen? Per 26 juni 2012 zijn kinderbijschrijvingen in het paspoort niet meer nodig. Dat is toch mooi? Ja, dat is mooi. Ja, maar, nou, maar vraag voor 1 mei dan alsjeblieft wel even een nieuw paspoort... of een identiteitsbewijs aan voor uw kind... want anders bent u, kan u nog niet naar het buitenland. Ik zie het al op Schiphol helemaal fout gaan, hè? Ja, dat gaat, dat gaat vast fout. Maar, maar wat is er nou tegen dat die kinderen bij de ouders opstonden? Toch, ik weet niet, sinds ik, nou ik ben al 53 geloof ik... Ik, nou, ik heb jaren bij mijn moeder in het paspoort gestaan. Ja, wie niet? wie niet. Wie niet, toch? En dan moeten kinderen allemaal zelf een aanvragen. Nou ja, in ieder geval gaan we kijken hoe dat allemaal verder gaat verlopen. De kinderen moeten dus allemaal apart een paspoort hebben. Of een identiteitsbewijs. Ja. Nou ja, het scheelt dan wel wat in de kosten, de identiteitskaart, maar Oeh, Het is weer extra geld. We gaan weer muziek maken. Doen we. Hier is Jocelyn Brown.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 Brown, de Jim Crow's. Een zondag in land bij je tot aan vijf uh, uur vanmiddag. We kunnen nog uh, één plaatje doen en uh, nog een, uh, wat berichten. Oh, ja, ten. en dat zijn dan uh, berichten uit het midden- en kleinbedrijf. In, in tegenstelling tot de grote hoeveelheden woningen die er te koop stonden. Te, en waar je gisteren dus tijdens de open dag uh, een bezichtiging kon uh, maken. Dat waren er wat, hè? Ik vind, het, ik vind het verontrustend veel. Eigenlijk. Maar goed, daarentegen goed bericht van het MKB-front. Want uh, vorige week zondag is restaurant Evi officieel geopend. Het pand aan het voormalige, van het voormalige restaurant Hugo's aan de Zeestraat 36 heeft een volledige metamorfose ondergaan en is niet meer te herkennen. Met een uitgebreide receptie presenteert uh, eigenaar John de Kluiver zijn restaurant en kregen de genodigden een voorproefje van wat, ze te, wat hij te bieden heeft. De Kluiver heeft een, met chef-kok Frank Schipper een topchef aangetrokken die de klappen van de zweep kent. Schipper heeft onder andere gewerkt bij Fris in Haarlem en bij het twee sterrenrestaurant de Bokkendoorns aan de Zeeweg. Zandvoort heeft er een nieuw restaurant op topniveau bij. Verhuisd is Tealicious van midden in de Halterstraat naar de Halterstraat 6. Tealicious onder de liefhebbers van thee wel bekend. Theeboutique meer dan 60 soorten thee. En de, bij hun brasserie Noem, N-O-E-N, -E kun je lekker natuurlijk en gezond eten. 100% biologisch koffie en thee, broodjes, vlees, vis en dranken. U kunt ook bij hun terecht voor ontbijt, lunch en diner. Een leuke vegetarische kaart is aanwezig. Ze zijn geopend van maandag tot en met zondag van 9 tot puntje, puntje, puntje. Halterstraat 6 in Zandvoort. En u bent vandaag nog van harte welkom tot 4 uur bij de nieuwe vestiging van Slender You. Afslanken zonder moeite, ook zij zijn verhuisd. ...en bevinden zich nu aan de Hogeweg 56A. En ze houden vandaag open dag. Ze zijn, ze zijn luxe zonnebank, nieuw compleet afslanksysteem. Er is een voedingsconsulenten, manicure, pedicure, magnetiseur en nog veel meer aanwezig. U bent van harte welkom tot 4 uur aan de Hogeweg 56A bij Slender You. Allemaal goed nieuws van de ondernemers hier in Zandvoort. En tot zover ook het eerste uur van zondag in Kermeland. Zo meteen zijn we er nog twee uur lang met onder meer in de derde en laatste uur. Het gedicht van de dag. Nou, ik zou er zeker voor blijven luisteren naar de Sovjetse Radio. Zo voor drieën draaien we deze nog van de Talking Hatch hier, de Slippery People. 106,9. Straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Radio Kootwijk in de gemeente Apeldoorn is onder controle. Volgens Staatsbosbeheer is bijna 100 hectare natuur verloren gegaan. Brandweer Kort...